Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het dodental in de aardbevingsgebieden in Turkije en Syrië nadert de 24.000. Er zijn ook tienduizenden gewonden. Meer dan vijf dagen na de ramp zoeken reddingswerkers nog steeds naar overlevenden. Maar het is een race tegen de klok. Omdat mensen vaak niet langer dan drie dagen zonder water kunnen... en het aantal vermisten nog steeds hoog is... loopt het aantal slachtoffers waarschijnlijk nog flink op. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft boven Alaska een onbekend object neergeschoten. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt, na een bericht van de New York Times. Wat er precies is neergehaald is nog niet duidelijk. Wel is het object kleiner dan de Chinese ballon die eerder deze week uit de lucht werd gehaald. Vanwege dat incident met de Chinese ballon die over de VS vloog... heeft de Amerikaanse regering nu vijf Chinese bedrijven... en een onderzoeksinstituut op een zwarte lijst gezet. Daardoor kan er geen handel meer worden gedreven met de organisaties. Volgens Washington hingen er antennes aan de ballon... waarmee China communicatie kon verzamelen. China ontkent dat het een spionageballon was. Belangenorganisaties als Bouwen Nederland en LTO balen dat de aanpak van de stikstofcrisis weer vertraging oploopt. Ze willen snel meer duidelijkheid, maar dat kan minister Van der Wal nog niet geven. Ze weet pas in april meer over wie de zogenoemde piekbelasters zijn. De 3000 bedrijven die het meeste uitstoten, vooral boeren, krijgen dan een aanbod om te verduurzamen, te verhuizen of te stoppen.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 Het weer Vandaag veel bewolking. Als de zon er even doorkomt, dan is het in het westen van het land. In de middag wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de AWW. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat Fiede voorknopend kooi meer, drie kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten.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 Ja.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 zo victor.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 Let's At the table, it's just like a photograph. There's you and me, fruit drink, good food, all the things we did, the things we did. From the shower we took to the. Very How to Met mijn me stappen geknipt voor dit net aan kappen. We're near.